Een hele goede nacht en een beetje opgepast. Het is vrijdag de 13e. Misschien heb jij ook wel omhoog staan staren in de hoop vallende sterren te zien. Maar nee, het is te bewolkt. In ieder geval hier. Ik heb geen lichtje voorbij zien komen. Maar op de radio zijn gelukkig de komende vier uur weer vragen en antwoorden te beluisteren. Tenminste, dat beloof ik wel. Daar heb ik natuurlijk wel je hulp bij nodig. Je kunt je vragen doorgeven. 0800... 1121, dus 0800 1121. Als je een vraag wil stellen, maakt niet uit waar het over gaat, er is altijd wel iemand wakker die er iets over kan zeggen. En je kunt mailen nachtsusterapenstaartje@omroepmax.nl. Je kunt op Twitter en Facebook zoeken naar Nachtzuster. En we hebben een chat tijdens dit programma... waar je erop los kunt kletsen via je toetsenbord. En die chat is te vinden op www.omroepmax.nl. En daar moet je dan rechtsonderin eventjes de chat aanklikken. En dan beland je voor mijn neus, in ieder geval qua teksten. Dat gebeurt ook als je gratis en voor niks een appje stuurt... via de Radio 1-app op je mobiele telefoon. Allemaal manieren om mee te doen. Maar ik vraag je nu om een vraag te stellen via 0800-1121.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 Nachtjister, wat ben ik zonder al je zorgen. Nachtjister, haal ik de morgen. Nachtjister, doe iets aan de feiten.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 Nachtzuster, wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, brand van binnen. Nachtzuster, doe iets aan de Nachtzuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, al ik de morgen. Nachtzuster, doe <hums> wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster, ik zal niet bij je. Nachtzuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, hallo, ik de morgen. Nachtzuster, Ik Zonder jou beginnen, nachts zuster. Ik brand van binnen, nachts zuster. Ik doe iets aan de pij. <middel> Nacht zuster, waar ben ik zonder al je zorgen? Nacht zuster, haal ik de morgen? Doe Nacht zuster, oeh, iets aan de pij. Oh, Nacht zuster, auw. Oh, oh, oh, oh. Nacht zuster, oh, oh, oh, oh. Nacht zuster, Iets aan de pijn, de pijn, de pij. Nacht zuster. Nachtzister. Oh, oh, oh. Nachtzister. Oh, oh, oh, oh. De pijn, de pijn, de pijn, de pijn, Nachtzuster, het is een liedje van Doe maar. En je hoort het zo af en toe op Radio 1. En dan is het meestal donderdagnacht na 2:0800 1121. Dat is de telefoonlijn naar de studio. En als je uh, belt naar dat nummer, dan kun je je vraag stellen in de uitzending. Dus doe dat vooral even, Doreen. Goedenacht mevrouw, u spreekt met uh, Dorien Lankers uh, uit Weert. Hallo, ik heb een noodoproep mevrouw. En, uh, eigenlijk een, uh, een oproep uh, in, voor mijn situatie. Ik, uh, mijn moeder is uh, vier jaar geleden overleden, bijna vier jaar. En uh, ja, ik heb uh, haar. Al die tijd. Ik heb altijd bij haar een huis gewoon bij de ouders. En uh, ja, ik heb haar dus ook uh, acht maanden verzorgd, of acht jaar bedoel ik, uh, verzorgd. En uh, ja, dus ik, heb, ik was volledig mantelzorger. En uh, nou uh, is zij dus overleden. En uh, ik, heb, uh, ik heb ook altijd meegewerkt in het mode -instituut. En uh, dus vanaf veertien jaar. En uh, ja, goed, uh, ik heb dus het huis en de zaak georgen. Met de bedoeling dat ik hier zou blijven wonen en de zaak voort kon yeah. zetten. En uh, ja, goed, uh, dat is dus... Uh, nou zit er een clausule op van een notaris... met een rentepercentage en best hoog. En uh, daardoor is eigenlijk de som die, uh, ja, die ik moet betalen... hoger als eigenlijk berekend was. En dat was zo ingewikkeld in elkaar gezet... En dat zelfs de notarissen ja, er eigenlijk eerst geen raad mee wisten. En later ook niet de advocaten, niet, uh, niet de rechter, noem maar op. Dus het was heel erg geniepig in elkaar gezet... En de tweede keer dat hij zoiets heeft gedaan, dezelfde notaris. En uh, ja, ik zit dus nu met het geval dat ik uh, voor 25 uh, juli moet ik drie erfgenamen uit hebben betaald. Dat is een som van 150.000 die ik dus niet, uh, ja, die is toch niet op de bank nee. en uh, niet genoeg in ieder geval. En uh, dan komt er nog een dwangsom van 500 per dag bij. Dus ik zit gigantisch in de problemen. Ja. En uh, ja, wat ik verdien aan allerlei kleine bijbaantjes, zeg maar, om mijn hoofd boven water te houden, dat is niet genoeg om van te leven. Dus uh, ja, goed, ik krijg dan natuurlijk ook wel van die koopzoon, het ligt er aan wat de huizen op gaan brengen, mm. maar dan ben ik dakloos. En het huren, ja, dat kan ik dan niet betalen van wat ik verdien. Dus dat gaat in no time van die som af. Yeah. En dan kom ik weer in de bijstand. Daar heb ik veertien jaar in gezeten. Ik mocht er niet uit van hun. En uh, ja, ik heb dus gevochten, Ik ben naar een advocaat gegaan. Het is me dus toch gelukt. Ik ben er nu vijf jaar eindelijk uit. En ik wil er nooit meer in terug. Het was verschrikkelijk. Dus uh, ja, en ik, ik mocht van mijn moeder ook de zaak niet overnemen... voordat ik uit de bijstand was. Want mm -hmm. als er dan iets misgaat... Dan is de zaak voor de bijstand. Ja. En uh, daarom mocht ik dat niet. En ze had er ook niet voor niets voor gewerkt. En ik ook niet trouwens. Maar ja, ik was uh, een op een andere baan. Als ik tussen een part uh, ja, zeg maar en zeg baan ziek pest En mijn hele geld, de spaargeld wat ik toen had. is aan Een, uh, een ziekte die niet erkend was toen. Is die opgegaan. En er was 77.000. Had ik die baan en dat geld kunnen houden. Had ik de erfgenomen uit kunnen betalen. Ja. Toen kregen we nog uh, een overlast van de gemeente. Die buizen waren kapot. Uh, nieuwe buurman door, door, de, door de garagemuur heen. Uh, inbraak en mannen via de Dus er was eigenlijk van mijn moeders rekening natuurlijk daardoor ook een, een deel af. En daardoor, ja, ik ben de slachtoffer in alle fronten. En uh, ja, ik, uh, ik kan dus nu eigenlijk van het geld van de rekening van mijn moeder niet uitkopen. En uh, ja, dus ik uh, heb vier jaar in, in armoede geleefd. Goede mensen brachten mij eten. En uh, ja, ik verdiende net zo tussen de 500 en de 600 euro. En ik heb het tot nu toe gered. Dus ik kan gelukkig heel goed met geld omgaan. En ik probeer alles om de zaak staande te houden. En waar ik, uh, ja, het is mijn passie. Het is mijn leven. En uh, ja, ook mijn katje, die moet, als ik moet verkopen. Heeft, een half jaar heeft ze net als Hachi, in de rouw gezeten. En zo ziek en wou niet eten. En ik dacht zeker, die moet ik ook nog afgeven. En nou, echt, uh, ik zat, ik heb gigantisch gevochten en alles. Maar nou ja, die rechtszaak, die breekt nu nou de nek. En ja. Het is niet dat ik niet wil uitkopen, maar ja, de, de toestanden zijn gewoon eigenlijk erop aangewerkt dat het niet zou lukken. Mm -hmm. Van twee kanten niet. En nou heb ik een oplossing bedacht. Ik, eh, Kijk. ik ben ook wel actief in de politiek. En eh, ja, waar je dan ook eh, naartoe schrijft of belt, ja, je zoekt het maar uit. Hè. En dat vind ik dus niet eerlijk. En want eh, ja, de normale weg die ze dan voor je zoeken, weer terug in de bijstand, ja maar daar vraag ik niet om. Ik vraag maar wa maar wat is de oplossing die je bedacht hebt dan? Nou, mijn oplossing, ik ben keihard in oplossingen bedenken. <laughs> Daar ben ik, ik ben niet alleen in mijn vak creatief, maar daardoor ook in, de, in oplossingen bedenken. Uh, mijn idee was dit, en dat is ook mijn oproep... Want iedereen wordt een mantelzorger en iedereen kan in deze situatie terechtkomen. Ik wil vanuit mijn leed ook iets voor het land betekenen. Ik ben vanaf 1999 bezig om een baan in de politiek. En dat wil zeggen, dus bij een overheid zou ik bijvoorbeeld uh, bij een overheid een baan kunnen krijgen om dit soort problemen aan te pakken door ideeën te bedenken en oplossingen. En die zijn super bij mij. Uh, dan uh, zou bijvoorbeeld een goede baas die iets in mij ziet, die als die mij aan zou nemen en uh, mij bijvoorbeeld op mijn loon, want je verdient daar al gauw uh, tussen de 3.000 en 4.000 per maand. En oh. Dat kan ik eventueel vanuit thuis ook doen. Ja, dat verdien je veel oh. bij het Rijk en de Overheid. En, uh, dus uh, dan zou zij het bijvoorbeeld als lening uh, dat in kunnen houden op mijn loon en, uh, per maand. En ik heb berekend, ik kan uh, van wat ik nu voor werk en uh, alles, als dat uh, ja, daar nog een 500 bij komt per maand, zonder dat ik hoef te huren, want daar ga het dan om. Mm -hmm. uh, dan zou ik dus 3,500 af kunnen lossen per maand. En uh, dan ben ik binnen twee jaar ook van die som af. En dan kan ik de erfgenamen uitkopen. Ik kan blijven wonen wat ik mijn moeder beloofd heb en de zaak voortzetten. De erfgenamen kunnen dan zo snel mogelijk afgekocht worden voor die datum. Want huisverkopen en weer een nieuw huis zoeken, daar gaat nou zoveel tijd in zitten. Dat redden we niet meer. Ja. En uh, ja, dat is eigenlijk mijn, mijn missie. Mijn, ik heb een missie. Ik, ik wil dit het land redden. en do door hele goede ideeën, door het aansturen. Ik heb management gestudeerd, dus uh, ik, ik weet hoe het moet. En ik heb ook wel eens naar de uh, pootje Paul anders, Polis de Tweede geschreven door in Dorin. Dorin, Ja, want um, uh, om even advocaat van de duivel te spelen: als je op hmm. een gegeven moment uh, binnen een bedrijf of, uh, of qua werk niet genoeg verdient om de erfgenamen uit te kunnen kopen dan kan het gewoon niet, toch? Ik bedoel, ik snap, Dan als je oplossing dan is... om ergens een goed betaalde baan te krijgen... Uh -huh. en je krijgt die niet, dan is het natuurlijk geen oplossing... Nee, maar daarom doe ik ook op de, op, de oproep. Kijk, ik was 19 uh, juni, vorig jaar in 2017, was ik als beste van het hele land... van alle opiniepaneleden van Eén Vandaag, was ik voor de televisie. Ja. En ik had daar een betoog gedaan, ook over de overbelasting mantelzorgers... dat er wel kamervragen zijn gekomen. Kijk, er moeten kamervragen komen om dit soort problemen waar ik nu in zit op te lossen. He, en, en maar in de, de basis, als je, als je het gewoon heel sec bekijkt... is de basis gewoon dat je niet genoeg verdient... om te kunnen doen wat je graag wil doen. Ja, dus als de oplossing dan, dan is, is meer verdienen... ja, dan... Ja, er hoeft maar iemand te zijn... die mij op televisie bijvoorbeeld heeft gezien. Ja. En ik heb overtuigingskracht... Ik had uh, emoties, zeiden die van een vandaag. Daarom hadden ze mij gekozen. Daardoor is ook de politiek overtuigd. Kijk, en, uh, ik heb daar ervaringen. Ik heb twee jaar bij Vrom mogen werken. Balkaande heeft me daarvoor uitgekozen. Ik heb het geraad allemaal. Ja. Dus uh, ik heb talenten wat een ander niet heeft. Maar moet je dan He? niet gewoon gaan raken. solliciteren en je netwerk aanspreken en dat soort dingen. Want het, het, ik hoop natuurlijk dat er nu iemand luistert die zegt. Goh, die Dorine mm -hmm. moeten we hebben, die moeten we een goed betaalde baan aanbieden. Maar die kans ja. is zo vrij klein om kwart over twee s nachts. Ja, ik weet het. Ja. Maar uh, de wonderen zijn de wereld niet uit. Ja. Ik krijg heel veel wondertjes van mijn moeder. En heel veel hartjes ook. En uh, mm. er is een oplossing voor mij, dat weet ik zeker. En ik heb ook ooit op een radio-uitzending uh, gehoord... dat iemand die ook zo zat als ik... die hadden ze een oproep gedaan voor een, uh, uh, een inzamelingsactie. En die had drie ton schuld. En uh, door, ook door vervelende omstandigheden waar ze niks aan kon doen. En uh, door die oproep was ze er binnen drie weken had ze dus uh, drie ton bij elkaar. En ik had nog maar de schuld. En, uh, en een baan had zij. Dus ik bedoel, de wonderen zijn de wereld nee, niet uit. Ik nee. geloof in, in heilig dat dat mij gaat lukken. Nou, ik weet iemand, zeker uh, dat er een oplossing is. Als iemand Doreen kan en wil helpen, 0800-1121. Ik hoop er het beste van, Doreen. Oh, dank u wel. Dit was mijn, mijn doel van vanavond. Het is me gelukt. Heel hartelijk dank alvast. Ja. En diegene die me gaat helpen, beloof ik dat ik alles zal doen om een, heel, een hele goede medewerker te zijn en het land te redden als het mag. Dus ik hoop dat mijn missie gaat werken. In ieder geval heel hartelijk dank aan iedereen die geluisterd heeft. Help u mij alstublieft. Dank u wel. En het beste met uw uitzending. Dank je wel, En heel veel sterkte gewenst. Karin. Ja, hallo. Hallo, dat is Karin. Hi. Uh, ik heb een vraag. Ik zit nu weer plat met een uh, darminfectie. Ik heb een griepprik gehad. Ik ben hartpatiënt, dus dan hoe haal je die grieprik elk jaar? En die heeft dit jaar, en dat hoorde ik ook van de huisarts bij iedereen, of bij heel, heel, veel mensen, toch niet uh, dat gedaan wat de grieprik moest doen. Dus heb, je, heb je griep gekregen ondanks de grieprik? Ja, en dat hebben wel meerdere mensen, maar dat moet toch wel massaal voorgekomen zijn. Ook in Nederland, Duitsland, ga maar door. En achteraf heb ik nog een Mijn vraag is: ja. hoe is de procedure om dat vaccin uit te zoeken? En, om wat uh, uit te zoeken? Uh, de, die impfstof in Duits: <laughs> impfstof. Impstof. In stof. Oh, uh, dat, nou, is... uh, dat wat je in de spoiler hebt van ja. ik, ja, wordt er toch aangepast. Die facet is, is Frans, of niet? Um, dat weet ik, weet ik niet precies. Maar ik, heel nou, even, hoor. wacht even. Dus de vraag ja. is, hoe wordt, het, uh, hoe wordt de inhoud van de grieprik samengesteld? Heel goed. Je ja. hebt het heel goed ja, Gelukkig. Ja. ja. Nee, ja, want ik Die. had wel al begrepen dat hij dit jaar niet helemaal goed tegen de griep werkte. Maar ja, dat is dat is natuurlijk als als als we wisten hoe we de griep genezen konden, dan had niemand meer griep. Maar ik, ik, zou, ik zou graag, misschien is er een insider die luistert. Ja. Weet je, hoe, hoe zoek je dat ooit? Ja, nou dat. Uh... Hoe, hoe zoeken ze dat ooit? En ik, ik ken bijvoorbeeld één verhaal uit Duitsland. Ik ben Duitser, kun je vast bij horen. Heel klein beetje. <laughs> ja. <laughs> hoe, hoe zoek je het ooit dat. Uh... In Duitsland is het dus zo, dat was de goedkopere patiënt. Ja, dat klinkt heel. Uh... Uh, slecht natuurlijk, mag natuurlijk Maar de, de, de kassenpatiënt, die krijgt maar een drie, uh, drievoudig werkzaam product. Ja. En de privépatiënt die krijgt vier facetten in de, in de vulling van de kripprik. ja Dus uh, daar is echt een soort twee klassen uitzondering. Ik vraag me af, is dat in Nederland ook? Of, uh, ik kan het me haast niet voorstellen ik, uh, ik vind het gezondheidssysteem hier ja, heel goed. Ja. Yeah. Maar ik ik nog toch een beetje dat het zo gefaald is en dat ik nou bijna twee maanden echt een beetje vervloerd zit. Ja. Yeah, yeah, en, yeah. en, en en ook uh, happatiënten ben. Dus ja, dat maakt het extra vervelend. Ja. Nou, ik zeg, ik zeg Karin 0800 1121. Als iemand even kan uitleggen hoe ze zo'n griepprik nou samenstellen. En dan mij meteen even uitleggen waarom die niet werkt. Bij iedereen meteen altijd. We, ga, we gaan het proberen, Karin. Dank je wel. Oh, je bent helemaal in de verte. Gaat het wel goed, Karin? Ja. Oh, ja, toch gaat het goed. Ja, de telefoon was even ondersteboven. Ja. Nou, beterschap in Goed. ieder geval. Ja, dankjewel. <laughs> Dag. Hoi. Ronald. Hey, goedemorgen. Hallo, Ronald. Hey, hallo. Ik uh, heb een vraag. Ja, nou, kom maar door. ja, ja. ik uh, zit samen met Bart in de app van jouw producer... en ik zeg, ik ga een hele goede vraag stellen. Ja. Daar heb ik even over nagedacht. Ja, de, nou, nu komt er een goede vraag. Ja. ja. Wat is de toegevoegde waarde van sesamzaad op brood? Want als ik een bolletje heb, ik gooi de sesamzaad op... is het een hamburgerbroodje? Doe ik het niet, is het een wit bolletje? Ja. Nou, dat is dat het is verschil elkaar. dan, toch? Ja, maar wat, wat is, is de toegevoegde waarde eraan? Want het proeft ook helemaal niks. Jawel! Nee. Of niet? Het is een beetje de structuur vooral, toch? Ja. Ik vraag me af, wat is de reden waarvoor jij sesamzaadjes op je brood gooit? Wat, wat voegt dat toe? Dus we gaan nu extensiële, de existentiële reden dat sesamzaad bestaat. Ja. Se, sesam, ja. Waar, waar, ja, waarvoor wordt dat toegevoegd? Aan, aan je broodje. En als je het erbij wordt gegooid, dan heb je opeens een hamburgerbroodje. Ja. 0800 1121. Ik denk zomaar dat dit goed gaat komen. Want ik weet dat de bakkers luisteren. Daarom. En ik wil het goed doen aan je producer. Um, even kijken. Ja, is aangekomen. Hij vindt het echt okay. heel leuk. Dan ga ik nu naar de koffie. Goed zo. Dankjewel, uh, hè, Ronald. Hoi. Nou, je kunt dus bellen naar 0800 1121 Als je uh, een vraag wilt stellen, maar ook als je dus Dorien misschien kunt helpen die op zoek is naar een baan. Of als je um, eens even kijken, die vraag van Roland van zojuist kunt beantwoorden. Wat is het? nut van sesam staat op een uh, broodje. Ja, ik, ik wilde bijna een sesamstraatliedje gaan uh, draaien... maar dat doe ik maar niet, want dan schrikt iedereen wakker. Dus we pakken deze er gewoon even bij. Food for Thought van Ubi40 is dit. 0800-1121. Een stof om over na te denken. Food for thought, ub40 met andere woorden. Waar is sesamzaad nou eigenlijk goed voor? 0801121. Hoe wordt de inhoud van een grieprik samengesteld? Dat wil Karin graag weten. En misschien dat iemand Doreen kan helpen aan een baan of een oplossing... om genoeg geld te verdienen om erfgenamen uit te kopen... uit het bedrijf van haar overleden ouders. 080112. Eén, als je mee wil denken ergens over. John? Ja, goeienacht. Goeienacht. Hartstikke, hartstikke leuk, Sesamstraat. Uh, ik zie het probleem niet. Waar zie je het probleem niet? Deze sesamstraat. Ja, sesamstraat, nee, Sesamstraat is erg leuk. Nee, je bedoelt, je ziet het probleem niet van die sesamzaadjes. Nee. Maar wat doen die, waarom zitten er, er sesamzaadjes op een hamburgerbroodje? Sesamzaadjes? Ja ook oh, dacht dat we nee, ja, uh, nee, er zijn geen problemen, geen klachten over Sesamstraat. Nee. Ik, dan dan uh, sla ik het over. Dan ga ik ja. naar mijn vraag. Knip het eruit? Ja. ja, knip het eruit. Ja. We hadden uh, laat een, uh, een discussie over autorijden. En uh, toen kwam er ineens een op de prop die zegt van uh, in Engeland zitten ze allemaal rechts in de auto en dan zitten ze links te schakelen. En, nou hebben wij ons dat voorgesteld hoe we dat in zijn werk gaat, maar ik moet er niet aan denken, want ik ben met gasgeven op een brommer bijvoorbeeld, maar ook met schakelen en met veel andere dingen, ben ik zo stijf rechts, dat, dat wordt een ellende wordt dat, als ik zeg maar links moet schakelen. En dan, dan vroeg ik me af, ja, ik kan me niet voorstellen dat alle Engelsen wat dat betreft links zijn. Dat ze links kunnen ja. schakelen? Ja, dat, dat dat zo automatisch gaat. Dus ik denk. Eh, en nou, vroeg die meneer. die zegt. vraagt dan maar of daar een cursus voor is. Zou daar in Engeland dan een speciale cursus voor zijn. dat die mensen daar links leren schakelen? Want het zal er niet zo zijn dat alle Engelsen links zijn. Maar. dat gaat er bij mij niet in. Nee, maar als je links, als je links bent. Als je links bent. Kunt u zich voorstellen dat u links gaat schakelen? Nee, maar als, je, als je links loskelen? bent. Hallo? Ja. Als je ja, links bent, dan, dan, en je woont in Nederland, moet je ook met rechts schakelen. Ja, bijvoorbeeld. Ja, dus nou, het is gewoon een beweging die je moet, die je moet, moet aanleren. Maar is de, moet gewoon zelf gewoon aanleren. Maar ik moet er niet aan denken. Het gaat mij nooit lukken. Dus. En ga dan bijvoorbeeld dat mensen die links zijn. Ja, dat zal dan wel. Maar zijn er speciale cursussen voor dan of zo? Moet, kunt u zich voorstellen dat u links gaat schakelen in de auto? Nou ja, nee, maar, maar ik, ik, ik bedoel, het is wel iets wat je natuurlijk leert tijdens je rijlessen. Leer je schakelen. Dus als je het nou tijdens je rijlessen met je linkerhand leert... Ja, maar bij mij ging dat vanzelf voor. Uh, omdat ik rechts was, gingen we vanzelf. Ja. Dat voelde helemaal niet raar aan. Zou het doen? moeilijk... Zijn, zijn er mensen die nu luisteren die linkshandig zijn... Maar de dus automaten. met rechts moeten schakelen in de auto. Als die nou even doorgeven of het moeilijk is... dan of zijn we of eruit. Die dat, of die daar problemen mee hebben gehad uh, ooit. Ja. Dat ze dat echt speciaal hebben, zich hebben aan te leren. Ja. 0800 1121. Bijvoorbeeld Dat die zeggen, nou ik ga geen auto rijden, ik kan niet schakelen. maar dan kun je natuurlijk met een automaat gaan rijden. Bijvoorbeeld, ja. Is een Ik vroeg maar of dat inderdaad een heikel punt is ja. voor... Uh, ja. En dan heb ik nog een klein vraagje wat mij te binnen schiet. Ik heb een paar weken geleden heb ik, uh, over droogte gehoord in Zuid-Afrika. Eens een van die steden, ik dacht, die zat, zo, die zat zo wat zonder water. Ze zo waren al op gaan zoen, En ik vroeg maar hoe het daar is. Want ik hoorde niks meer van. Weet iemand hoe het ervoor staat met de droogte in Zuid-Afrika? Ja, dat zou helemaal verkeerd gaan. Omdat er geen regens allemaal, maar je ja, hoorde ja. niks meer van. Ja, misschien een gewoon... stad zonder water. Oh. 0800. 1, 1, 2, 1. We gaan het proberen. Hartstikke bedankt. Dag John. Dag hoor. Dag. Levent. Levent. Leve, Levent. Levent. Hallo? Helemaal goed. Hallo. Levent? Ja. Wauw, wat een grappige naam. Dankjewel. Waar komt dat vandaan? <laughs> uh, het komt uit Turkije. Oh, oh, ik dacht het komt uit Frankrijk. Ja. Levent. Dus dat is op tegen de wind. <laughs> goed. Oh ja, Levent. Oh, ja. Levin. ja. Levent, hoe gaat het raar? Kijk of ik die nog heb voor jou. Gaan we die zo even draaien? Ja, waar bel je over, Levent? Um, ja, ik hoorde die vraag over de griepprik. Ik hoorde de vraag over sesamzaad. Um, en uh, die van Sean heb ik beantwoorden op. Maar die vragen moet ik even nog een keer horen. Um, allebei? Ja. Ja, um, maar hierna. Als ik, uh, oh ja, als ik doe eerst even je al, ding. Doe maar. Ja. ja. ja. Uh, de griepprik... Werkt op een, uh, op een principe dat heet herde En herde is, uh, is de hoeveelheid mensen binnen een groep mensen die antilichaamtjes heeft tegen bepaalde uh, virussen. En uh, hoe je dus een prik, dus een, een, een prik ontwerpt, is dat je op zoek gaat uh, naar virussen die niet zo schadelijk zijn maar wel dezelfde uh, uh, ja, uh, sleuteltjes gebruiken dus die, uh, die, die antilichaamtjes die, die werken met die sleuteltjes en dan kunnen je witte bloedcellen zodra ze zo'n sleuteltje zien wat gebonden is aan zo'n virus dan kunnen ze hem achterna um, dus de griepprik het zal ook niet op iedereen werken. Het zal op een percentage van mensen werken. Ja. En ook al is die griepdik ontworpen, getest en bewezen om te werken... dan zijn er al uh, soms jaren, soms maanden voorbij. En dan heeft die griep, waar tegen ze het hebben ontworpen... al uh, immuniteit uh, ontwikkeld, dus geëvalueerd. Um, dus het is altijd een kat-uit-muisspel... Ja. Met, uh, met de griep. Het is maar uh, welke, welke virus je hebt en welke, uh, welke updates ze draagt. Net als een computervirus. Uh, updaten ze zichzelf continu door middel van uh, mutatie. Ja. Dan had ik, de, dan had ik de, de, het sesamzaad. Het sesamzaad voegt voor sommige mensen smaak toe. Voor anderen niet. Je zou er maar smaakpapillen voor moeten hebben. <laughs> je um, moet sesamgeschikte papillen hebben, ja. Ja, ja, ja. ja, je moet het kunnen proeven. Net zoals het sommige. Ja, je kunt het verschil tussen bepaalde graansoorten proeven. Um, ja, dat, dat kunnen heel veel mensen. Uh, en ook hoe, de, hoe die granen zijn behandeld. Maar terug naar de sesamzaad. Ja. Sesamzaad voegt ook een, um, een textuur. Een textuur dat, uh, dat, een, dat het witte brood iets luxer moet laten lijken dan het eigenlijk is. Want wit brood is het simpelste brood. Het wordt gewoon van meel gemaakt en dat is hartstikke simpel. Uh, dus die sesamzaadjes geven het een klein beetje een lucht van luxe en uh, uh, daarom wordt het ook op hamburgers gebruikt, en niet op gewone witte bolletjes waar je kaas op doet. Hoe weet je dit? Dat heb ik net zeg maar in mijn hoofd geformuleerd. Oh ja. Dan gaan we, laten we doorgaan naar uh, John's vragen. Uh, ik ben zo even vergeten, maar ik had er wel antwoorden voor Um, waarom um, uh, is, het, nee, ja. is het moeilijk in Engeland om links te schakelen? Hebben ze daar speciale um, cursussen voor? Dat je met je linkerhand die uh, pook moet bedienen? Volgens mij hebben ze daar wel cursussen voor. Uh, maar dan neem je als het ware gewoon een standaard rijles in Engeland. Dus dan behandelen ze je gewoon als een beginner. En dan kun je een paar rijlessen nemen. En dan kun je onder de hoede van iemand die je helpt. Uh, en uh, begeleid, kun je ja, leren schakelen. Als het hmm. waar is het kan hetzelfde. Um, je zou het zelfs kunnen leren als je een passagier bent... die dus je zit rechts van de, van de uh, chauffeur... dan zou je gezamenlijk, dan zou de chauffeur kunnen zeggen... oké, okay, schakel naar één. Oh ja, dan, dan moet de, dan de het, chauffeur de het wel ja. weten. Ja, ja. ja. Ja. Die chauffeur moet dan de commando's geven. Die zegt dan 1, 2, 3, 4. En dan schakelt de passagier. Die schakelt dan met de linkerhand om die beweging een beetje door te krijgen. Ja. Voor de rest zijn die auto's identiek. Um, soms zitten zelfs de lampjes en de knopjes die zitten aan, de, aan de linkerkant van uh, uh, onderaan de, de versnellingspook. Dus dat had uh, ik met een paar auto's in Nederland. Dan ja. had hij nog een vraag. Ja, hoe staat het in Zuid-Afrika met die stad waar zo verschrikkelijke droogte was... omdat er geen water meer was? Um, er is op dit moment uh, voldoende water. Uh, maar niet voldoende, zolang het niet gaat regenen. Niet, kijk, daar wordt het nu uh, um, winter. Dus het is daar nu lekker aan het regenen. Dus dan kunnen de, de barages, de, de, ja, hetgeen wat achter de stuwdammen staat... die kunnen opvullen. Maar het voorspelde regen... Uh, zou uh, waarschijnlijk niet voldoende zijn om, de zomer, uh, om hun aankomende zomer te redden. Um, dat is hetgeen waar ze zich zorgen over maken. En waar is dat? Uh, in Zuid-Afrika. Ja, maar die stad, hij wilde die stad weten. Uh, volgens mij was het gewoon Kaapstad. Om, om maar een stad in Zuid-Afrika te noemen. Ja. ja, volgens mij of Johannesburg, Kaapstad of Johannesburg, een van de twee grootste steden. Uh... Goed, nou, nou nu moeten we ophouden, vent. Anders hou, hou ik ja, straks helemaal geen uh, materiaal meer over om over te praten als <laughs> niemand meer vragen doorgeeft. Dus dat is het. Uh... Um... Maar um, fijn dat je eventjes uh, een update gaf van ongeveer alles. Toppie, ik wens Dorien nog heel veel succes ja. en een fijne avond. Wij nee, ook, als iemand nog een baanvoerder heeft. 0800-1121. En dat is hetzelfde nummer dat je kunt gebruiken voor nieuwe vragen. Goeienacht, Levent. Welterusten, vandaan. Hoi, Levent, nous portera van Noir de Zier op de radio. zal ons dragen, oftewel Le Vondou Portra Noir de Sir was dat op Radio 1. En uh, ik ben voor Dorien dus nog op zoek naar een uh, goede baan bij de overheid die goed betaalt, of misschien kun je haar op een andere manier uh, nog helpen als je haar uh, noodoproep hebt gehoord. En dat, uh, daarmee zijn volgens mij alle vragen zo'n beetje wel beantwoord. Dus ik uh, zit ook echt te springen om nieuwe vragen. Dus mocht je je iets afvragen, wat dan ook, 0801 1, 2, 1, Katinka. Ja. Hallo. Hallo. Zeg het eens, Katinka. Ik, nou, ik heb zaken gedaan met twee mensen. Die, uh, een, waarvan één persoon veel geld had en de ander had een bijstanduitkering. Mm -hmm. Maar ze hadden dat niet opgegeven aan de belastingen. Oh, oh. Of aan de bijstand. Dus ze hebben helemaal niks gezegd. Dat ze zaken met jou gedaan hebben? Nee, dat, nee dat, ze dus de, dat er een bijstanduitkering was... terwijl ze dus een relatie had met deze meneer. hè? Oké, okay, dus, maak je verhaal dus, eerst af... en dan probeer ik er een chocola van te maken. Oké. Okay. Ja. Dus ik, heb, dus ik heb zaken gedaan met een koppel. Ja, oh, een, het was een stelletje. Ja, ja oh ja. ja, ja. En wat voor zaken dan? dan? Dat, dat was uh, uh, kunst. Oh. <laughs> kunstzaken heb je gedaan. Ja. Kunst, en kunstzaken. zij zat in de bijstand en hij was rijk. Ja. Ja. En nu uh, uh, hebben ze dus... Uh, daardoor, dus door ze dat niet... Hij had opgegeven. Dus hebben ze twee ton gespaard. Oh. En die hebben ze dan... Mij laten, dus, uh, uh, laten uitgeven om kunst te kopen. Je hebt geld wit gewassen voor mensen. Eigenlijk wel, ja. ja. Terwijl ik daar niet van op de hoogte was op nee. dat moment. Ja. Nou hebben ze later... hebben ze een, uh, mij een proces aangedaan... Oh. omdat ze vonden dat ik mijn werk niet goed had gedaan. En... Nou, ik kon ze allemaal, dat is dus een civiele zaak geworden. Ja. En ik moet een, een bedrag uh, terug, terugbetalen waarvan ik begrijp dat, dat dat moet. Maar ik vraag me toch af, want dan heb ik dus mensen benaderd. Die, uh, om te vragen van, uh, want ik vind het dus dat ze mij eigenlijk in gevaar hebben gebracht. Doordat ik, dat, uh, do doordat ik moest wit, iets mo moest wit wassen waarvan ik helemaal niet op de hoogte was. Mm -hmm. en, ik, en ik ben het met een heleboel dingen niet eens. En dan vraag ik me dus af of ik dus een strafzaak uh, of belastingen moet benaderen of wie dan ook. Want ik weet het niet. Want ik heb al uh, het, uh, het OM gebeld, het OM. van de uh, Openbaar Ministerie. Zeggen, ja. ja, en die zeggen nou ja, maar uh, de, de, de, de, de, de kunnen, daar kunnen ze... De, ze zien het niet als fraude, wat ik dan heel vreemd vind. Ja. Want overal hoor je over bijstand uit, uit uh, fraude. En heb ik de uh, mensen uh, die, die fraudezaken doen, maar dan meestal voor heel veel geld, voor miljoenen denk ik. Fiat, dat heet het. Oh, ja, klassiek. Belast... Ja. ja, en die vonden ook, uh, dat was uh, twee ton, vonden ze dus uh, waarschijnlijk niet, niet genoeg geld. Dus ik geef flauw idee. Dus mijn vraag is, wie moet ik benaderen om deze mensen uh, op hun... Uh, ja, om ze op, want ze proberen mij te, te, te grazen te nemen. Ja. Ik, wil ze, ik wilde ze niet, niet te grazen nemen, maar ik vind dat, dat, dat dit niet kan gewoon. Ja. En nou vraag ik is mijn vraag, wie moet ik benaderen? Want, uh, want kan ik het dat een strafzaak laten zijn... Of moet ik naar wie moet ik toe om dat uit te leggen? Maar, ja. Kan je het volgen? Nou, ik vind het wel ingewikkeld. Is het ook? Ja, maar uh, misschien... De, ja, er is ongetwijfeld iemand die zit te luisteren... die er meer van weet. Dat hopen we dan maar. En dat die even wil bellen naar 0800 1121. Maar ik ga, ik ga even proberen, Katinka... Om het, om het duidelijk op een rijtje te zetten. En dan moet je even zeggen of ik het goed begrepen heb. Oké. Okay. Ja, dus ja. Als, het, als ik het goed begrijp, dan heeft een ja. uh, stel heeft jou ingehuurd om kunst te kopen. Ja. En toen hebben ze gezegd dat jij het niet goed gedaan. Wat had je niet goed gedaan dan? Had je de verkeerde kunst gekocht? Um, nou, zij hebben dus met het civiele recht. En omdat ze dus mij ging aanklagen dat ik het niet goed had gedaan, uh, kregen ze, hebben zij dus de opdracht gekregen om de, uh, de dingen te verkopen. En dat, dat is ook weer een heel nieuw, uh, nieuw ding. Je moet het niet, dingen niet zomaar verkopen in, uh, naar een of andere. Uh, uh, uh, hoe noem je dat? Ringloopwinkel. Nee, oh, nee, nee, nee, maar Katinka, nee, nee. Katinka, Katinka. Even, de, gewoon om, in een poging om het allemaal duidelijk te maken. Als ja. ik tegen jou zeg van... hier heb je 100 euro, koop een schilderij voor me. Ja. En jij koopt een schilderij voor mij. En ik hang dat aan de muur. Ja. Dan, wat kan je daar verkeerd aan doen? Um, nou, het, ze hebben dus... het was niet 100 gulden, het was 2 ton... Ja, maar ik probeer het, probeer het iets... Ja. Ja. ja. Um, ja. Geen flauw idee. Maar als, als, jij, als inmiddels is gebleken... dat jij inderdaad iets aan hun moet betalen... naar aanleiding van die civiele zaak... dan is dus bewezen dat je iets niet goed gedaan hebt. Nee, Nee, dat betekent dat ik uh, geld heb... Uh, um... Heb, dat ik het voor de, de uh, iets heb verkocht aan iemand, mm -hmm. waarvan ik dacht dat het 20.000 zou zijn, en het was en, en degene die het kocht, die uh, die wilde die wilde niet meer dan 10.000 betalen, en daar heb ik toen oké okay tegen gezegd, dus met oh. en en dan moet ik nog die die 10.000 moet ik nog betalen. Maar dat is het probleem niet. Het probleem voor mij is ja. dus dat ik dus ingeschakeld ben... om, zonder dat ik het wist... Uh, nee, dat snap ik. Nee, dat snap ik, Katinka. Alleen, hebben, nee, ja? maar, maar weet je wat een beetje moeilijk is? Is dat En als... nou, wil ik, nou wil ik hun aanklagen dat dat met mij gebeurd is... En ik wil er een strafrechtszaak van maken. Ja, maar het staat eigenlijk een beetje los van elkaar. Want je kunt het een niet aan het ander verbinden. Weet je, als je... Ja, maar goed. Maar je vraag nee. is eigenlijk meer... Kun je, kun je iemand aanklagen ja. omdat hij je gebruikt... zonder dat te vertellen Luusverdrijf... om iets strafbaars te doen? Ja, ja. klopt. Nou, 0800 1121. We gaan het proberen. En wat doe ik nu? Gewoon radio luisteren. En, en jullie bellen terug? Of, nee, ja, of, nee, nee, nee, je, nee. Iedereen, nee, nee, die, nee, iedereen die nu iets zinnigs hierover kan zeggen... die belt naar de radio, okay. 0800-1121. Oké, okay, dan zijn wij dus klaar. Ja. Ja, oké. Okay. Nou, goed gewerkt. Hartstikke bedankt. Dank je wel, <laughs> Katinka. Oké, okay, doei. Doeg. Ja. José. Goeienacht, Astrid. Hallo, José. Hallo. Zeg het eens. Wat fijn om je weer op de radio te horen. Dankjewel. Helemaal blij mee. Ik heb je gewoon gemist vorige week. Ah. Hij doet het goed hoor. Hij doet het goed. Hij maar doet het goed. dan toch. Ja, jou mis ik dan toch. Nou, dat is nou, lief. Gelukkig ben je er weer. Zeg het ja. eens. Ik heb een vraag over dieren. Ja. Um, het viel mij opeens op. Ik zat naar mijn katten te kijken. En ik dacht, hé. Hey, uh, mensen, wij mensen hebben een... Uh, asymmetrisch gezicht. Dus de twee gezichtshelften zijn altijd iets verschillend. Hey, spreek voor de jezelf, hè? Nou ja, bij mij dan. Oh ja. En bij de meeste anderen. Alleen bij jou natuurlijk. Ik niet, ben ontzettend maar. symmetrisch. Ja, <laughs> ja precies. <laughs> maar dieren ja. lijken een veel symmetrischer gezicht te hebben. Dus mijn vraag is: hebben dieren ook een asymmetrisch kop? asymmetrische kop, op de vacht na dan, hè, de kleur mm -hmm. van de vacht, maar qua vorm? Of is die symmetrisch en vinden we ze daarom altijd zo leuk? Want hoe symmetrischer gezichten mensen hebben, hoe knapper we ze meestal vinden. Of hoe leuker, Ja, hoe nee, hoe maar ja dat is ook zo. Nee, dat is, dat is een soort, uh, dat, er gebeurt iets in je hersenen dat je de, dat je de gelijkheid aan twee kanten mooi vindt. Ik zit Precies. even te denken of dieren symmetrischer zijn dan mensen. Ja, want als je zo ziet, als je denkt aan een hond of een kat of een paard of een. nou ja, noem maar op. denk ik, eh, wij hebben vaak net iets, een, an, ja, net iets een ander oogje. Of net een ander neusvleugel. Of ik zeg maar wat. Een ja. is, uh, of een andere mondhoek of zo. Of ik zeg even wat, hè. Er zijn kleine verschillen. En het lijkt bij dieren alsof dat niet zo is, maar klopt dat? Of zijn ze wel asymmetrisch, maar dat ik het niet zie? Nou ja, je hebt natuurlijk, je zegt al los van de vacht of iets dergelijks, maar ja, bijvoorbeeld katten, zijn... nou zit ik even te denken, want een lapjeskat is vaak niet symmetrisch, maar nee, heel veel katten nee, zijn niet qua symmetrisch vacht. qua vle vle vlekjes en zo, dus dat leidt al heel nee, erg af dan. Maar als je, als, je, als, je, als je alleen naar de, ja, de, forum kijkt, naar de vorm kijkt... Ja. Ja. 0800-1121. Ja. Ik ben benieuwd, José. Dankjewel. je wel. Ik ook. Ja, ja, Goeienacht. Ja, Doeg. En zelfs. Hoi. Mackie. Mackie, Meijer, Amsterdam. Hallo. Even uh, uh, een klein antwoordje op die uh, beestentoestand. Ja. Uh, me mensen zijn ook beesten, dus als de ene uh, groep... Uh, Asymmetrisch is het andere ook. En uh, de reden uh, dat uh, wij uh, symmetrische gezichten mooi vinden... is omdat symmetrische mensen de geacht worden gezond te zijn. Dus zich beter kunnen voortplanten. Dat moet door de evolutie uh, tienduizenden jaren geleden zo tot stand gekomen zijn. Oh. Maar als iemand een betere verklaring heeft, dan hoor ik het graag. Maar dat ja. heb ik uh, wel eens vernomen. Dat daarom uh, onze smaak uh, gevormd is. Oh. Voor die symmetrie, ja. Nou, oké. Okay. Ja, want iemand, iemand die dus kennelijk heel erg scheef uh, hoofd heeft... die heeft misschien niet zo gezond. Dus die plant zich minder snel voort. <laughs> nou, en als dat een aantal keren gebeurt... dan uh, ontwikkelt de smaak dat we symmetrische gezichten houden. Het is een hypothese, maar ik heb me vaker horen langskomen. Ja, nou, dankjewel. Had je nog iets over de ja, griepbrek? Ik, ik bel over die, over die uh, griepvaccinatie. Ja. Het is een wat uh, ingewikkeld verhaal als ik het uh, goed begrijp. Ja. Zijn uh, iets van uh, vier verschillende groepen uh, griepvirussen. En uh, men probeert dus te voorspellen uh, welke, welk griepvirus uh, in dit winterseizoen uh, mensen zal kunnen besmetten. Uh, nu en, en, ja, uh, hebben ze uh, vier verschillende soorten uh, die ze kunnen inenten, uh, uh -huh. en, en drie. En er was een contract, naar nou, ik begrijp. Uh, bij een uh, firma die drievoudig uh, griepvaccin uh, uh, produceerde. Oh. En in, in Amerika hebben, gebruiken ze het viervoudige. Dus dat het beschermt beter. En in Duitsland, zoals al gezegd werd, ziekenfondspatiënten... die kregen het drievoudige, wat in Nederland ook gegeven werd. En de particuliere patiënten het viervoudige. Oh. En het uh, contract voor de drievoudige vaccin... Ja. wat we deze winter gekregen, heb ik ook. Dat is nu, godzijdank, afgelopen... Ja. Ik heb begrepen dat bij het volgende uh, griepseizoen... het viervoudige virus gegeven wordt. Dus dan zijn we hopelijk beter beschermd. Oh, oké. Okay. Maar als een, uh, uh, dat heb ik tenminste uh, begrepen. Als een echte deskundige het uh, kan verbeteren, hoor ik het graag. Maar ja. ik heb begrepen dat het zo in elkaar zit. Ja, want ik, heb een, ik begrijp dan zo af en toe... dat ook zo'n griepvirus blijft zich ontwikkelen. Dus er blijft steeds uh, nieuwe krachten uh, ontplooien. Zodat het ander, ik bedoel, anders zou het natuurlijk uitsterven. Ja, nee, maar die, die, die virussen die zijn, uh, uh, zijn, zijn de baas van de schepping, kan je zeggen. Die bestaan al uh, waarschijnlijk miljoenen jaren. En, en uh, die doen het fantastisch. Uh, die kunnen zich razendsnel uh, ontwikkelen en die, die gebruiken de, de, de gast hier uh, om uh, het foude werk voor ze op te ja, maken. Nou, wil, grip, uh, doen. Ja, nou, complimenten voor de griep, doen ze bacterië goed. Bacterië bacteriën ja. moeten nog zelf meer werk verzetten om iets, iets aan te richten, die moeten zichzelf gaan delen en al die andere dingen. En de virussen doen het heel handig. Die, ja. die gaan in je cel, uh, celkern zitten en de, die doen daar het werk. Tenminste, die laten jou het werk doen. Ja, uiteindelijk. Dankjewel, Mickey. Oké, okay, mooie nacht. Hetzelfde. Da. dag. Johannes. Ja, goedemor met Johannes. Wat doe je, Johannes? Ik ben al aan het werk. Oh, jij, ja, weet je, het staat op de speaker, of niet? Uh, ik doe de radio wel even helemaal uit. Zo, is dit beter? Nee, maar praat maar gewoon door, want ik versta je wel, dat is het belangrijkste. Ah, Oké, okay. nou, ik had even een vraag. In Friesland hebben wij de groentetuin, maar in Nederland, in Holland, noemen ze het de moestuin. Waarom noemen ze dat de moestuin? Er ja. groeit toch geen moes op die tuin? Waarom noem jij het een groentetuin? Nou, bij ons groeien er gewoon groentes, boerenkool en en zo op. Oh ja. En, en, en geen uh, aardbeien? Ja, die groeien er ook bij, ja. Aardappelen. Ja, maar, de, maar de aardbeien en de, en de tomaten en de frambozen mogen bij jullie in de groententuin? Ja, dat, ja, ja, dat mag. Oké. Okay. Dus... Ja. <laughs> waarom, waarom heet het moestuin? Want dat vind die vreemd. Want wij maken van appelmoes. Want van appels maken wij moes. Ja. En die groeiden we niet in de tuin. is wel verwarrend ja. inderdaad. Ja, ja, wel een beetje. Ja, je hebt een animal. punt. Ja. 0800-1121. Dank je wel, hè? Nee, jij bedankt. Ja, graag gedaan. Werk nog eventjes. Jij ook, Johannes. Ja, Dank je. Tot de volgende keer, hè? Doei. Hoi. Henny. Ja, hallo. Hallo. Het gaat over die bijstandsuitkering. Ja. Nou, uh, dat moet je zijn bij de bijstandverstrekker bij de gemeente dus. Maar je zou natuurlijk ook de tegenpartij onder druk kunnen zeggen, zetten... En te zeggen, nou, als jullie die uh, vordering doorzetten... dan ga ik naar de gemeente. Want de gemeente doet er echt wat aan, die gaat terugvorderen. Ja, ja, dus als je... Maar, maar, het klinkt ook zo naar, maar je moet dus een soort van klikken. Je moet bij de gemeente zeggen van... hé, hey, ja, die en die, die heeft ja. een bijstandsuitkering... terwijl die heel veel geld heeft. Ja, ja, ja. Nou, het gebeurt vaak, hoor. En bij, bij, bij ruzies en zo, dan... Uh. ja. Ga je het die gewoon aangeven bij, bij de mee, gemeente? Maar het veel handiger is om daarmee te dreigen. Ja, want als je het aangeeft dan en, en, en, ze, en ze moeten iets terugbetalen... dan heeft zij er zelf niks aan, want zij zit nog steeds met die rechtszaak. Ja, precies. Ja. Dus, dus <laughs> het, het klinkt lijkt... wel heel, Dit klinkt wel heel gemeen, Henny. Ja, wacht even. Ik heb in de sociale verzekering gewerkt. Ja. En dit soort zaken kwamen veel voor. Ja. Maar, dit, maar als ja, iemand ja, heel... Dat heel rijk is en zijn vrouw zit in de bijstand, dan is het toch... dan hebben ze waarschijnlijk een soort mazen in de wet gevonden, toch? Nee. Oh. Ik, denk dat, nou, ik denk dat ze niet getrouwd zijn en dat ze samen wonen zonder dat, dat er twee adressen zijn. Je krijgt, geef moment twee adressen, ja. maar ze wonen wel samen. Ja. Maar ja, de gemeente weet dat niet. Die gaat dus door met die bijstandhuiskering. Ja, precies. Als je samen woont, dan, kan, nou ja, dan, dan is het goed om het te Dus dan geef je het aan dat bij de, de gemeente is, en dan gaan, ja. ze, gaan ze kijken hoeveel tandenborstels er staan? Ja, ja, nou, ik, uh, ja nou, goed. Je, als je dat uitzoekt, dan kom je van alles tegen. Nou, het is, en, ik, ik, nou het is, dit komt veel voor. Nou, dan is, uh, dan is ze gewaarschuwd en dan uh, kan ze je advies als ze wil te harder nemen. En dan uh, zitten wij er niet meer tussen. Ja. Dankjewel, Annie.